Jobboot met het NOS Journaal. De families van Chris Kremers en de twee vermiste vrouwen. De publicaties van persoonlijke details komen hard binnen, schrijven de families in een verklaring. Ze zijn dankbaar voor de aandacht die de media de afgelopen maanden aan de vermissingszaak hebben besteed, maar vragen nu om terughoudendheid, om onnodig leed voor familieleden en vrienden te voorkomen. Het gevaar dat uitgaat van teruggekeerde Nederlandse jihadstrijders blijft groot. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid handhaaft daarom het dreigingsniveau op substantieel, zegt minister Opstelte. De 30 jihadstrijders die weer terug zijn in Nederland hebben we goed in beeld, zegt de minister. Nog eens 70 strijders zijn nog in het buitenland. Het kabinet spreekt van een gestage toename. Oppositiepartij CDA wil dat het kabinet 50 miljoen euro extra uittrekt... voor de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Volgens het CDA zijn terugkerende jihadstrijders... een groot gevaar voor de nationale veiligheid. De superprovincie is van de baan. Het kabinet ziet af van het indienen van het voorstel om Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen, zei minister Plasterk na de ministerraad. Gisteren mislukte het overleg met D66 en GroenLinks over de superprovincie. Steun van deze partijen was nodig om het plan in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. Een Amsterdamse galeriehouder moet voor de rechter verschijnen... omdat hij twee exemplaren van het boek 'Mijn Kampf te koop aanbood. De boeken zijn in beslag genomen. Het is strafbaar om het boek van Adolf Hitler te koop aan te bieden of te verspreiden... als de eigenaar weet dat het boek discriminerend is. De galeriehouder zegt dat hij zich er inderdaad bewust van was... dat het boek beledigend is voor joden... en dat er teksten in staan die kunnen aanzetten tot haat... maar hij vindt dat het boek historische waarde heeft. Het weer: soms wat motregen, maar vooral in het westen en zuiden steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 17 graden. In het weekend en droog en meer zon. Temperatuur dan erin lopend van 18 tot 21 graden. Dit was het. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Het is een vrij normale avondspits. De files van 5 kilometer en langer die staan op de A6. Muiden richting Lelystad tussen Almere Buiten Oost en Lelystad 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bunnik en knoopend Oude Rijn 6 na een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrij. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliederrecht West en sliederrecht Oost 5 kilometer. A16 van Rotterdam naar Breda bij Knopend Ridderkerk 5 na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Verderop tussen Hendrikje de Ambacht en de randweg van Dordrecht 5. A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 en de A27 van Utrecht naar Breda voor knooppunt Lunette 5 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. Talk about I wasted every time in afrede, vrede jafkaar niet daarmee kom wikaar the day to come and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 I'm change mm -hmm.